Nieuws van 3 uur. Lewin met het NOS. Een onbekende heeft het graf van de Franse oud-president en leider van het verzet Charles de Gaulle geschonden. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man bij het graf in les Deux-Églizen een kruis omtrapt. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. De man heeft geen boodschap achtergelaten. De grafschennis gebeurde op de dag dat in Frankrijk het verzet in de Tweede Wereldoorlog wordt geëerd. Politici hebben hun afschuw uitgesproken. President Macron wil meebetalen aan het herstel. British Airways kampt nog steeds met de naweeën van de verlammende computerstoring van gisteren. Passagiers moeten opnieuw rekening houden met geannuleerde vluchten en vertragingen. British Airways hoopt dat de vluchten via Gatwick bij Londen vandaag vrijwel helemaal volgens schema verlopen. Voor Heathrow, ook bij Londen, werkt British aan een hervatting van de meeste diensten. De luchtvaartmaatschappij wijst erop dat toestellen en cabinepersoneel overal ter wereld zijn gestrand. Het kost daarom tijd voordat alles weer normaal is. De Franciscuskerk in Bolzwart is door de paus verheven tot basiliek. De kerk krijgt de eretitel vanwege de bijzondere architectuur van het gebouw. Bovendien speelt de parochie een belangrijke rol in de devotie voor de zalige Titus Brandma, de priester die zich verzette tegen de nazi's en stierf in het concentratiekamp Dachau. De kerk in Bolzwart is de eerste basiliek van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Tennis dan, het vrouwentoernooi van Roland Garros is in de eerste ronde de nummer 1 van de plaatsinglijst al kwijtgeraakt. De Duitse Angelique Kerber kwam er tegen Makarova niet aan te pas. De Russin won in twee sets met 6-2, 6-2. Het toernooi moest het al doen zonder Serena Williams die zwanger is en zonder Maria Sharapova. Het weer dan, het is zonnig met 23 graden in het noordwesten tot 29 graden in het zuiden. Landinwaarts kan een regen- of onweersbui ontstaan. Morgen 27 tot 33 graden met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat een file van 7 kilometer tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Komt er een autobrand, de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag Utrecht bij Woerden, 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen, daar is de afrit dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen zijn ze ook aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en de file daarachter 3 kilometer. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen 20 minuten vertraging. Dat komt door de afsluiting van de A6. En omdat de A4 dit weekend dicht is, staat er ook file op de A44 amsterdam den Haag bij Wassenaar. Daar is de vertraging een half uur. Inmiddels ook een half uur vertraging op de N305 van Almere naar Dronten voor de aansluiting met de A27.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 wil que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después,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 ja, het zijn dit soort platen waarom ik graag staan zou leren. Julio Iglesias met Quiero. Oh, de zon gaat gewoon gelijk een stuk, een, stuk, een stuk harder schijnen hier in Zandvoort met uh, Julio Iglesias. Goed, uh, dit is uh, Zandvoort op zondag op deze prachtige zondagmiddag in uh, Zandvoort. 7 over 3. Um, hoe zit het met uh, Max? Max die rijdt nog steeds uh, rond als uh, vijfde achter Bottas. En uh, ja, meer kan ik er niet over melden. Het is een beetje een saaie race. En uh, als we gaan kijken naar FC Utrecht tegen AZ. Er is nog steeds 3-0. Het lijkt op penalties uit te komen. De ontknoping van de playoffs daar. En ja, het is toch wel echt wel een, een, een spannende wedstrijd zo te zien daar in Utrecht. Wat hebben we in ieder geval nog dit uur zometeen nog Jo van Nes. Hij is bij de tenniswedstrijd tussen eh, tennisclub Zandvoort en Leimonias. Dat is eh, de verdedigend landskampioen. En eh, we eh, pakken even een oude racketholpen nu plaat. Want eh, Maarten Heij hij zit waarschijnlijk in zijn pierenbadje op zijn begonnetje om eh, lekker te genieten van het weer. En wij draaien lekker lekkere muziek. nu van Paolo Conte, Gli Imperiable de abassa, regen, zon, in segi, en de nachtje aan dat, Ik blijf lekker muziek zeg. Paul Kante Glee Imperabilia En uh, het is inmiddels, uh, als ik even kijken goed kijk, dan is het uh, tijd om even naar uh, Joop van Nes te gaan. Want uh, daar uh, is gebeurt het allemaal op tennisgebied uh, voor uh, Zandvoort. Joop. Hoe gaat het met de heren? Ja, de heren zijn uh, zojuist, het uh, zojuist alweer een, een drie kwartier geleden begonnen. En... De eerste partij, dat is uh, Tellen Grieksvoort tegen de Belg uh, Maxime Otom. Daar is de eerste set juist afgelopen en dat is niet goed gegaan voor Zandsvoort. Want Griekspoort, die vloor met 2-6, nu is die. Die Otom, dat is een 30-jarige routinier. Uh, Het speelt wel heel lang. Uh, in de Nederlandse competitie uh, kent uh, iedereen van de Haap of de en uh, ja, dan moet je toch op een goede huis komen, wil je daar uh, wat uh, echt uh, alle hoeken van het veld kunnen laten zien. Dan maakt uh, Grieks voor ook een nodig fout, misschien dat hij zich in de tweede set kan herpakken, maar dat zien we zo meteen wel. Uh, bij op veld, of nee, baan 2 speelt zijn broer, uh, zijn oudere broer Kevin, een van de tweeling, tegen Niels de zijne. En dat is een gelijk opgaande strijd. Toen ik zojuist uh, van het uh, van de Center court wegging om eventjes met jullie te kunnen babbelen. Dan dus stond het uh, 3-4 in het voordeel van lemonias Maar uh, Griekspoor moest nog gaan serveren. Dus wellicht dat het ondertussen 4-4 is geworden. Daar is dus een opgaande ga strijd. En uh, ja, kijken wat er uh, ook daar vandaan komt. We willen het zometeen in kan door. Precies. En uh, ja, spannend allemaal zeg. Is het een beetje druk op, het, uh, op de glee of niet? Ja, het is giga druk. Dus niet alleen het eerste spel thuis. Er zijn nog twee uh, competitieteams die thuis spelen. Dus zitten, uh, alle banen zijn volop in het uh, bedrijf. Een uh, hoop publiek uh, langs de kant. En uh, dat is altijd gezellig natuurlijk. Oké. Okay. Hey Joop, hou ons op de hoogte. We spreken elkaar weer over een uur. Dankjewel. Is goed. Oké, okay, tot straks. Yeah, no. no.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 My chicken with rice and lemonade uh, That's what you get with your shots Bendito vamoselo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave suavecito romaguo pegando ojito con esa mi boca los lugares favoritos mi favorito pasito a pasito suave suavecito romaguo pegando poquito a poquito Op dit ogenblik nummer 1 in Nederland, Louis Fonsi Despacito, een oude uh, Ricketon.nu uh, plaat. Het is onvoorstelbaar dat we dat gewoon op nummer 1 hebben gekregen. Dit is hier Webber Zandvoort met een onbekende van Splissing en die heet Eén Zomerlang. Langzaam droogt het oude water op je huid. Er glijdt een laatste druppel langs je huid. jou liggen op het strand en gaf mijn tenen dieper in het zand je smeert je in je lichaam glinstert in de zon ik wou dat ik je simpel zeggen kon. Ik al uren naar jou liggen op het strand. Ik lig. Every second of my time, I'm addicted to your smell and to your skin and to your smile Because the memories you left me of your touch is so fine Searching for your tenderness, I keep on trying Be a yeah. love loving down the line Today I hope I see you too much But I'm not getting to see you girl You know me thoughts and you know me words A girl, you know me rhymes Say you're always on my mind You're always on my mind Every hour, every minute, every second of my time I'm always waiting and I'm anticipating And there's no debating Girl, that is you me craving I got to have you every morning, missin' every evening Got to yeah. have you around the year, I missin' yeah. every season I got the every season Baby, baby, girl. girl You're on my mind You're always on my mind Son of and I Tot zijn drie, vier jaar geleden was dit een klein, eeuwig klein eentje. Daar viel met uh, Always On My Mind. En dat deden ze niet alleen. Dat deden ze samen met Paul. De vorige splitsing met één Zomer Lang. Nou ja, de één Zomer Lang uh, gaat Utrecht ervan genieten. Want die hebben een magisch middagje beleefd in de Galgenwaard. Die maakte 3-0 en daarna wonnen ze met strafschoppen. Um, ja, dus uh, FC Utrecht die gaat de volgende seizoen... Uh, in de tweede kwalificatieronde... voor de Europa League. En AZ die is dus met lege handen. En daarnaast uh, is er ook uh, wat gebeurd... op het uh, circuit van Monaco. Want uh, de safety car, uh, die rijdt daar rondjes... omdat Wehrlein uh, gekatapulteerd werd... door uh, Jensen Button. Um, daar is nog steeds... Uh, verstappen nummer 5 achter Bottas, Ricciardo Raikone... en leider Vettel. Nou... De Rackathon.nu plaat. We gaan even eh, eentje pakken die eh, eigenlijk het nog niet is geweest... maar dat je hem wel hebt gehoord. Hij was op Palmondo een paar weken geleden. Casaf met eh, um, het uh, leuke noemertje, dat heet Zoek. En die hoor je dus nu bij Rackathon.nu voorbij komen. De Rackathon.nu plaat van deze week. Super! Hatsen, Bibi! Jacob, Ça va bien. Ah, vous nous faites plaisir. Nous pas même en vie Je la main levez la main levez la main levez la main levez la main levez la main levez la main la main. Pas de pas de ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah ça va chauffer Est-ce que vous êtes content Jolie ça c'est casse. Number one, Show. C'est Marie Ze kapt, ik, panie, probleem. oud on sam, la vie, la reine, kijk, j'en ze fèr, koupe, médicament, nounie. Soud-la, c'est médicament, nounie. Soud-la, c'est médicament, nounie. Soud-la, médicament, nounie. soud c'est z'n médicament, nounie. soud c'est comme ça et ça ni comme ça je classe sa médicament je classe Zo klassisch en medisch, maar nu niet. Zo klassisch en medisch, maar nu niet. Zo klassisch en medisch, maar nu niet. Zo klassisch je plan la, mijn pesa, mijn si jamais mijn plan la, mijn boodschap is die, als ik zo klaar is er medica manunie, zo klaar is er medica manunie, zo classes is er medica manunie, zo medica manunie, zo classes is er Maak zijn naam waar. van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106,9. Zie je vijf, 24 uur per dag. Eet de zomerviert. Is het, Sailor la Cumbia. En daarvoor, uh, ja, het is niet echt een racketon. maar goed, uh, het is een lekker zomers. Het is Kassaf uh, met zoek la zoek. En die draaiden we vandaag hier bij uh, Zandvoort op uh, zondag. Nou, we gaan even voor de eerste keer even naar uh, de Giro kijken. 69 renners die hebben inmiddels gefinished. En over een uur gaat uh, Tom Dumoulin van start. Jos van Ende heeft op dit ogenblik veruit de beste tijd. Hij deed er 33 minuten en 8 seconden over... En uh, ja, de nummer twee is van BMC. Quinziato Manuel van Vorigeten En Vasil Kirienka van Die staat als derde. Genoteerd 33, 39. Nou, het gaat uh, -te spannend worden. Zoals we dat uh, zo mooi kunnen zeggen hier. Uh, -te spannend. Um, kijken we even naar de, de rust. Roda JC. Die leidt in de Limburgse derby. Tegen uh, Maastrichtse voetbalvereniging. En het gaat om het ticket voor de eredivisie. De stand is daar 1-0. En we naderen het einde van de race op Monaco. En ja, er is nog steeds Vettel 1, 2, Raikkonen 3, Ricciardo 4, Bottas 5, Verstappen 6, Sainz en 7, Hamilton. Dan hebben we ook nog wat ander nieuws, want Jeffrey Herlings is in de eerste mans van de MXGP race in Frankrijk op de vijfde plaats geëindigd. De 22-jarige motocrosser startte buiten de top 10... en had het op het technische circuit veel werk te doen om naar voren te komen. Toen Herlings eenmaal de aansluiting had gevonden met de nummer 4 en 5... Clement de Salle en Gauthier Paulin gleed hij even onderuit. waardoor hij net de seconde verloor die hij in de slotfase nodig had... om verder te komen naar de vijfde plek. Desondanks wist Herlings Paulin nog in te halen... en kwam hij aan het achterwiel van de Salle over de finish... De de overwinning ging naar de Duitser Max Nagger. Barcelona heeft voor de 29 ste keer weer het over voetbal... en voor de derde keer op de rij de Copa del Rai veroverd. Deportivo a Vest, dat niet eerder de finale haalde, ging met 3-1 te onder. De laatste officiële wedstrijd in het Vicente Calderon-stadion van de Atletico Madrid... was 45 minuten lang spannend. Na een 1-2 van Neymar krolde Lionel Messi knap de 1-0 binnen... Maar even later was het gelijk toen Theo Hernandez met een prachtige vrije trap. Jasper Sillissen die dit seizoen de bekerduels mocht keepen. Kansloot liep. Een pal voor de rust maakte Neymar op de rand van het buitenspel. Op aangeven van André Gomes de 2-1 en schoot Paco Altsarena. Knap uh, bij voorwerk van Messi de eindstand op het bord. De tweede helft werd nog af en toe grimmig maar niet meer spannend. En door de zegen neemt coach Louis-Enrique met een prijs afscheid. ...van Barcelona. De Catalanen moesten de titel dit seizoen... ...aan Real Madrid laten... ...en werden in de Champions League in de kwartfinales... ...uitgeschakeld door Juventus. Goed, tot zover de sport. We gaan verder met muziek van... José Feliciano. Ponte a cantar. All Love het is afgelopen in uh, Monaco. De Grand Prix van Monaco is voorbij. En Sebastian Vettel, die wint dat. Het is zijn derde zege van dit seizoen. Om twee, uh, het is dus gewoon een, uh, een dubbel zoals het heet. Kimi Raikkonen, drie Daniel Ricciardo. Villeteri Bottas op vier en vijf uh, Max Verstappen. En uh, we hebben ook nog een zesde. En dat is uh, um, Ricciardo City. Nee, ja, zeven Hamilton. Slecht voor mijn punten is dit. jongen dit is CFF's antwoord met lekkere zomerse deuntjes. Wat dacht je van deze? Van Wouter Hamel. Hij heeft, hij heeft het over Breezy. Jodie smiles, the room lights up with my white stardust. The limelight seems to beam out of her eyes. She doesn't seem to notice, but she doesn't need to. She's had a share of compliments and lies.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 Sleeping Stare into the sun. en was de ene laatste plaat voor het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. Het is 28 mei 2017. Vandaag alweer mei alweer bijna voorbij. Het is onvoorstelbaar, maar maar. Goed, kramperier is dus over. We volgen nog steeds ook Rode EC tegen MVV. Daar is het 1-0. E en we hebben lekkere zomers. Muziek nu van Strike met I Have Peace.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 is